Uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. De jaren 70 lijken terug te keren in Amsterdam... nu heroïneverslaafden daarvoor problemen zorgen. Door personeelsgebrek heeft de GGD de heroïneverstrekking... van drie na twee maal per dag teruggebracht. En wat dat voor gevolgen heeft, hoort u zo direct na het NOS Journaal. Met Mark Hokken. Deense uitvinder Peter Madsen is tot levenslang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall... Madsen vermoorde haar in augustus vorig jaar... toen hij Wal had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. De boot zonk, Madsen werd gered, Wal was spoorloos. Later werden haar lichaamsdelen in zee gevonden. Hoe ze om het leven is gekomen is onduidelijk gebleven. De artsen die Madsen hebben onderzocht... zeggen dat hij volledig toerekeningsvatbaar... en een gevaar voor zijn omgeving is. De uitvinder heeft altijd ontkend dat hij Wal heeft vermoord... en hij gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf. De politie heeft een website offline gehaald... waar DDoS-aanvallen besteld konden worden. Bij zo'n aanval wordt een website overladen met grote hoeveelheden data... waardoor die site onbereikbaar wordt.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 De onderzoeksraad voor Veiligheid heeft kritiek op het ministerie van Infrastructuur en Schiphol. Volgens de raad is er te weinig aandacht voor de veiligheid bij de groei van de luchthaven. Zo concludeerde de raad eerder al dat de grenzen van wat veilig is in zicht komen. De man die in december vorig jaar de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam insloeg en een Israëlische vlag wegnam, wordt niet veroordeeld voor terrorisme. Volgens het gerechtshof kan dat niet worden bewezen. De man uit Bunschoten die terecht staat voor het mishandelen van zijn 19 kinderen... heeft volgens het OM elke dag tenminste één van zijn kinderen geslagen. Het OM zei verder dat ook de moeder van de kinderen wordt vervolgd... omdat zij wist van het wangedrag. Regio-president Cifuentes van Madrid is opgestapt. Een vertrouw, de vertrouweling van president Rajoy lag onder vuur na een diefstal...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 kritiek Omdat ze het zelf niet zo nauw nam met de regels... zo werd ontdekt dat ze haar universiteitsdiploma had vervalst. Het Openbaar Ministerie moet een nieuw onderzoek instellen... naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands-Spanse voertuig... in Af Afghanistan in 2010. Vorig jaar besloot het OM juist het onderzoek niet te heropenen. Maar een oud-militair die bij de explosie was, was het daar niet mee eens... en stapte naar het Militair Gerechtshof. Dat geeft hem nu gelijk. De handgenaad ontplofte op een militair kamp in Uruzgan. Twee militairen werden ervan verdacht het explosief te hebben laten ontploffen. Tot een zaak kwam het niet, de militairen zijn wel ontslagen. Eén van hen is Admilson R., die tot levenslang is veroordeeld voor drie roofmoorden in Drenthe. Het weer, een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. Mogelijk ook met onweer. Het is 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht zijn er vooral in het noorden van het land enkele buien. Morgen klaart het in de middag op. Het wordt dan 11 tot 15 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooi. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Hoevelaak en Barneveld over 4 kilometer. Vertraging is een kwartier. De, het verkeer is daar eventjes stilgezet om een optocht van honderden motoren door te laten. Een zogenaamde ride-out. Maar de weg is weer helemaal vrij. Vertraging neemt alweer af. Op de A1 van Amersfoort verderop naar Apeldoorn staat bij Kootwijk 5 kilometer. Vertraging is daar een minuutje of 10. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Krimpen aan de IJssel staat voor de brug 2 kilometer.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 heroïne Ruïneverslaafde die bij nacht en ontij op zoek gaan naar een shot. Ze zijn in Amsterdam weer terug van weg geweest. En zo direct horen we hoe dat komt. Museum Boymans van Beuningen kreeg gisteren... een door Jan Torp geschilderd paneel terug... dat 60 jaar geleden uit het museum werd gestolen. Kunstwerken die na decennia weer opduiken. Dat hebben we eerder gehoord. In Nederlandse roofkunstjager kwam de favoriete bronzen paardenbeelden... van Hitler op het spoor en tipte de Duitse politie. Dat is een spectaculair vond. Zowel over jaren... Zagen gezocht worden. Een spectaculaire fonds, dankzij de Nederlandse roofkunstdetective Arthur Brandt. Straks praat ik met hem over deze spraakmakende zaak. En feit of fictie is vandaag in handen van Martijn Rosdorf. Martijn, waar ga je je in verdiepen? We zoomen vandaag in op een uitspraak van minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuis. Een uitspraak over Nederlanders en fietshelmen. Ik ben niet voor een, voor een verplichte helm. Er is ook helemaal geen draagvlak voor in Nederland. Is dat zo? Is er helemaal geen draagvlak voor die uh, fietshelm? We gaan het uitzoeken. We gaan het van jou horen. Allereerst, yes. Amsterdam heeft weer te maken met overlast door heroïnegebruikers. Jan Mom. Eén vandaag. Door personeelsgebrek heeft de GGD Amsterdam de heroïneverstrekking van drie naar twee keer per dag teruggebracht. En volgens belangenbehartigers van gebruikers leidt dit tot meer overlast op straat, omdat heroïnegebruikers s'nachts nu weer op zoek gaan naar een shot. Gemma Blok is hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open Universiteit. En ze schreef diverse boeken over de verslavingszorgen in Nederland... en doet op dit moment onderzoek naar de heroïnegebruikers. Goedemiddag, mevrouw Blok. Goedemiddag. Ja, wie zijn dat eigenlijk, die heroïnegebruikers in Nederland op dit moment nog? Dat is een uh, verouderde groep mensen. Gemiddelde leeftijd is ongeveer 50 jaar... 80% van hen is man en 80% gebruikt ook crack cocaïne nog naast heroïne. En het zijn eigenlijk mensen die in de jaren 70, 80 vaak zijn begonnen met gebruik. En uh, inmiddels al aardig op leeftijd zijn. Want ze zijn te veel het zijn er in Nederland, nou, volgens cijfers uit 2014... waren, het, waren er 14.000 problematische opiaatgebruikers nog in Nederland. Dat zullen er inmiddels wat minder zijn. Maar dat is dus minder dan de helft dan begin jaren 80... toen we 30.000 heroïnegebruikers ongeveer hadden in Nederland. Ja, het aantal neemt wel sterk af. Ja, dat is al jaren zo. Het is eigenlijk in de jaren negentig is een daling ingezet. En die heeft zich eigenlijk voortgezet. Er komen weinig nieuwe uh, heroïnegebruikers bij op dit moment. Mm. Onze verslaggever Laura Kors die zocht een van de heroïneverslaafden op, Ron Kallenbach. Toen hij vanochtend bij de GGD vandaan kwam. Ik heb zojuist uh, een van mijn dagelijks uh, portie heroïne gebruikt. Uh, ik rook het. Chinezen heet het in de, in de, volks, de volksmond op uh, aluminiumfolie. Het uh, smelten en uh, de rook naar binnen zuigen. U injecteert niet? Nee, ik heb altijd angst gehad voor naalden. Maar u bent op dit moment dus ontzettend high? Um, nee, niet echt. Dat doet, uh, dit spul zorgt gewoon dat je uh, goed voelt, normaal voelt, niet ziek. Relaxed. U wilde dan ook afspreken nadat u gebruikt had voor dit interview. U bent sinds vier jaar verslaafd aan heroïne. U heeft in een ver verleden ook al eens gebruikt. U heeft nu een klacht namens gebruikers ingediend. Omdat er in plaats van drie maal per dag nog maar twee maal per dag heroïne wordt uitgegeven. Waarom heeft u dat gedaan? Ik rook smiddags middags in de laatste groep. Dat is vier uur. Dus dan kom je om half vijf naar buiten. En dan moet ik wachten tot de volgende morgen tien uur. En die, die overspanning, die overkapping, die is te groot. Voorheen zal daar nog een moment tussen, s'nachts? Ja, ja een, een avondverstrekking. En het was voor mij het belangrijkste moment, in verband met mijn PTSS... dat ik de hele nacht door voldoende rust had om normaal rustig te kunnen slapen. Ja, u heeft last van het posttraumatisch stresssyndroom. U bent Libanon-veteraan. U heeft op jonge leeftijd ooit zes maanden in Libanon doorgebracht. En ja, dat heeft u voor het leven verder getekend... Daarom neemt u de heroïne om daarmee om te kunnen gaan? Ja, ik wil niet allemaal spaargeld erheen jagen en weer in de problemen komen. Want ik heb ook wel eens vastgezeten vroeger. Hoe belangrijk is deze uitgifte voor u en de andere gebruikers? Totdat de avondsluiting doorkwam, was ik weer bezig met een baan om te gaan werken. En dan kon ik morgens om tien uur beginnen. En dan werken tot zes uur. Dus sinds de avondsluiting is het helemaal van de baan. En want nu moeten we om vier uur s middags alle <Klacht> doses halen? Ja. En zou u niet tot zes uur kunnen werken? Ja, precies. precies. En uh, er zijn er meerdere. Waarmee was u bezig? Als wat? Ik had uh, als, planning, uh, als planner uh, gaan, kunnen gaan werken. Uh, een uh, transportbedrijf. En de hele dag door onder invloed zijn van heroïne. Ja, nou ja, goed. Net, net zoals ik nu ben, zoals ik net zei, weet je, ik voel me eigenlijk absoluut niet zo high als ik weet niet wat. Ik voel me eigenlijk gewoon goed. Ja. Dus dit project geeft mensen zoals u, gebruikers, de kans een regulier leven te leiden. Ja, dat is precies goed gezegd, ja. Het neemt een hele, een hele grote zorg bij je weg. Namelijk, hoe kom ik aan geld voor mijn drugs? Uh, inderdaad, het zijn twee dingen. A, hoe kom ik aan het geld? En B, hoe kom ik aan de goede drugs? Want er is ook een hele hoop rotzooi op straat. En hetgene wat ik daarmee zou krijgen, hoef ik niet zelf aan te schaffen. Want u zegt zelf aanschaffen. Ja. Is dat een consequentie, dat ja. mensen nu weer naar straatdealers gaan? Absoluut. Absoluut. Ze staan smiddags uh, ook hier uh, alweer, ze uh, hebben het door. Ze staan hier uh, rondom The in de dealers. buurt. dealers? Ja, ze staan hier rondom in de buurt. Ze weten precies uh, om half vijf komt de laatste groep naar buiten. Nou, en dan staan de mannen met, uh, met de handel klaar om te verkopen... voor uh, degene die geld genoeg hebben voor de avond. Weet u dan of die gebruikers die weer naar de dealers gaan... Uh, de criminaliteit erin gaan om aan geld te komen? Er zijn erbij die absoluut alweer uh, zo ver zijn, ja. Dat weet ik 100% zeker. Wat gaat u nu doen? Ik ga eventjes bij mijn vader op bezoek naar het ziekenhuis. En dan, uh, dan ga ik naar huis uh, de, de maaltijd voor vanavond voorbereiden. En wat dus... was u gaan doen zonder dit project? Kijken waar u geld bij in kon scharrelen? Ik denk het wel, ja. Als ik het gebruik wel, ja. Dan uh, voorbereiden. Ik, zou, ik ben niet iemand van, uh, van de kleine dingen, van de fietsen en van de dingen. Ik zou echt, dat ze stelen niet? Nee. Nee, ik zou echt goed in de rondte gaan kijken... waar ik uh, iets grotere klappers zou kunnen maken. Grotere diefstallen? Ja, waar me meer geld mij mee naar binnen te halen is. Dat was dan vandaag uw dagbesteding geweest? Waarschijnlijk wel, ja. ja. ja. We horen heroïneverslaafde uh, Ron. Mevrouw Blok, u bent historicus met verslavingszorg als onderzoek. Uh, ja, wat valt u op als u naar dit verhaal luistert? Uh, nou, het valt me op dat uh, deze man inderdaad vertelt... van goh, dan zouden we weer toe moeten naar de illegale uh, markt... waar vroeger de heroïneverslaafden grotendeels op waren aangewezen. En dan inderdaad hadden ze een, een, een 24-7 uh, baan eraan... om aan geld te komen voor hun heroïne. Dat was al in de dagen dat er nog nauwelijks... Uh, methadon onderhoudsverstrekking was. He, want als we het nu hebben over opiaatverslaafden... dan zit het gros daarvan eigenlijk niet aan de heroïne... maar aan de methadon. Dat is een uh, vervangend middel voor heroïne... Uh, ...synthetisch, puur in het laboratorium gemaakt... Um, ...en waar je ook minder per dag van hoeft te scoren... ...want ja, dan kan je volstaan met kleinere, of minder porties eigenlijk... ...want het werkt langer dan heroïne. Maar toen dat nog niet zo gebruikelijk was... Uh, ...moesten de heroïneverslaafden vroeger ook inderdaad... ...gewoon wat deze meneer nu ook zegt... Uh, ...een dagbesteding eraan hebben om fietsen te stelen... Uh, ...winkels leeg te roven enzovoorts. Want heroïne was vroeger erg duur... ...300 gulden per gram op een gegeven moment in de jaren 70... En nu niet meer. Uh, nee, die prijs is nu gedaald. Ik weet niet wat de prijs nu is. Er is volgens mij ook helemaal niet zo heel veel op de markt en handel meer in. Uh, hè, want het is niet echt een grote groep gebruikers meer uh, momenteel. Dus als het gaat over enorme overlast die Amsterdam weer zou ervaren. En ik hoor in het verhaal van deze meneer dat het vooral gaat om dealers die heel gericht weten waar hun klanten zitten. En dat is dan in een verstrekkingspost ergens in de, in de Bijlmer. Dan denk ik nou, dat is lang zo dramatisch niet als in de jaren 70 toen de, de Amsterdamse Zeedijk bijvoorbeeld uh, overlopen was door uh, gebruikers en dealers. Ja, wat vindt u van het, het terugbrengen van die verstrekking... van uh, drie naar twee keer per dag? Nou, dat lijkt me niet, uh, niet heel klantvriendelijk als ik dit zo hoor. Belemmert het mensen natuurlijk in hun uh, opgebouwde dagritmes. Mensen zijn ingesteld daarop. En het zou toch inderdaad ook heel raar zijn... als je patiënten die afhankelijk zijn van andere intensieve vormen van zorg... Hè, want zo moet je dit ook denk ik wel zien... Uh, abrupt daarvan zou afsnijden. U vergelijkt het gewoon met andere ja, zieken, zeg maar. Uh, daar zou je zo'n uh, dosering van medicijnen nooit zomaar terugbrengen. Nou, niet zomaar van de een op de andere dag. Maar ik weet ook niet hoe dat hier is gegaan. hoor. Ongetwijfeld is daar ook overleg geweest met, uh, met, de, met de cliënten. En, maar zo te horen loopt, ja, is er toch iets niet helemaal uh, goed gelopen. Nee, u gaf al eerder aan... Uh, ja, de, de, de, de, u bent zelf begonnen, begrijp ik, in de jaren 80-90 met uw onderzoek. Uh, en, en dat de aanwas van gebruikers in Nederland terugloopt... Momenteel is dat zeker zo in Nederland, ja. In andere landen, Zweden, Noorwegen, Estland... heb je nu juist weer enorme uh, heroïne en andere opiaat-epidemieën. Uh, en natuurlijk in de Verenigde Staten slaat het uh, momenteel alles... met bijna 200 opiaatdoden per dag. Uh, en iets van 60.000 uh, per jaar. Want daar uh, is geen heroïne uh, Nee, zeker niet. Amerika heeft wat dat betreft een... Uh, een, een wat uh, ja, altijd conservatievere koersgevaren dan, dan Nederland, zou je kunnen zeggen. Er is wel methadonverstrekking daar, maar aan hele strenge regels uh, gebonden. En er zitten minder mensen in, zou je kunnen zeggen, dan hier uh, in Nederland. Ja. Nu gaat het in Amsterdam om een paar honderd verslaafden misschien... Uh, in Amsterdam denk ik, uh, ja, nou, misschien toch wel een paar, paar duizend hoor. Want ja. in heel Nederland zijn het er dus nog twaalf op opiaatverslaafden. Ja, ja maar, maar. Maar de meeste daarvan zitten dus aan de methadon. Ja, en, en je zou die problemen dus kunnen voorkomen, zoals we die nu geschetst hoorden door Ron, dat, dat ze mogelijk weer ja, uit stelen gaan om geld voor heroïne te vinden. Die zou je kunnen voorkomen door gewoon weer die drie keer per dag in te stellen? Uh, dat, dat zou kunnen, maar ik denk dat je er ook hele goede afspraken... met mensen misschien over kunt maken... Uh, over andere porties op een ander moment van de dag. En ongetwijfeld zal daarover zijn, uh, zijn gesproken... stel ik me zo voor, binnen dat verstrekkingsprogramma. Uh, kijk, mee naar huis nemen is natuurlijk uh, altijd link... want er zijn in het verleden ook wel uh, in, in het buitenland... Uh, heroïneverstrekkingen geweest. In Engeland bijvoorbeeld uh, in de jaren 20, 30, 40 al... Maar het probleem is dan dat je makkelijk een spil over krijgt... zoals ze dat dan noemen, naar de illegale markt. Hè. Dus Dat het het, uh, illegale het. Markten, ja, dat mensen het gaan verkopen. Dat gebeurt met methadon. Hoe goed je dat ook uh, in, in probeert te dammen, uh, toch ook uh, nog wel. Ja. Uh, dus dat is altijd wel een risico. Goed, dan, dank voor deze toelichting. Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open, open Universiteit. En we blijven in heroïne heroïnesferen met de Stranglers.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 nummer uit 1982 was veel gedoe over... gaat het nou inderdaad over heroïne of gaat het gewoon over een meisje? In 2001 zei Zanger Hugh Cornwell... het gaat zowel over heroïne als over een meisje. Nieuws via de NOS. Hoe moet het nu verder met de Oostvaarders plassen? En die vraag wordt zometeen beantwoord... als de onderzoekscommissie van Geel een advies voor nieuw beleid presenteert. NOS-verslaggever Jeroen de Jager is bij de presentatie. Jeroen, natuurlijk heel veel discussie de laatste tijd... over wel of niet afschieten of wel of niet bijvoeren van grote grazers. Dat advies gaat hier invloed op hebben, neem ik aan. Uh, absoluut. Uh, want het is uiteindelijk bedoeld om te kijken of er nieuw beleid uh, nodig is voor beheer van de Oostvaardersplassen. En uh, niet alleen discussie, Jan, de afgelopen tijd we hebben we ook de actie natuurlijk gezien van de actievoerders. Daardoor is het rapport ook vertraagd. Het zou eigenlijk uh, eind maart uitgekomen zijn. Uh, onder druk van al die acties, het bijvoeren ook uh, van de beesten, de grote grazers daar, de hekkerunderen, de damherten en de koningpaarden... in de Oostvaardersplassen. Door dat bijvoeren en die acties uh, is het rapport een. Een maand vertraagd en komt er dus vandaag uh, zometeen op de markt. En kun je al iets zeggen over de kant waar het advies uh, zeg maar op gaat? Nee, dat mag ik niet. Uh, ik heb uh, strikt uh, getekend bij wijze van spreken voor een, uh, voor een embargo. Wat ik wel weet is, uh, is de titel. Ik heb het net om twee uur in handen gekregen. We hebben het al door kunnen bladeren. Uh, 77 pagina's dik is het. Het heet adviesbeheer Oostvaardersplassen. Dus uh, saai. kan het niet. Het is een heel feitelijk uh, rapport. Nee, dat zegt allemaal niks. Want uh, ik kan je wel voorspellen, dat staat wel degelijk nieuw beleid... Uh, op, op het programma. Maar waar ze uit kunnen kiezen is in feite het gebied groter maken. Een corridor bijvoorbeeld aanleggen, zoals in het begin van de Oostvaardersplassen, daar was toen al sprake van. En het verbinden bijvoorbeeld met, uh, met de Veluwe. Andere mogelijkheid, de grazers drastisch verminderen, die grote grazers waar ik het net over had. Of alle grazers eruit en moeras erin. En dan wordt het een, een totaal ander gebied. Of bijvoorbeeld het laten zoals het is. Dus zoals het, er nu, uh, zoals het er nu uitziet. En dan krijg je dus om de zoveel tijd dat er weer heel veel Grazer zullen zijn afhankelijk van het seizoen. En dan moeten er weer afgeschoten worden of ze gaan massaal dood. Uh, doordat ze te weinig voer hebben. Ja, allemaal opties en die ook zomaar ingevoerd kunnen worden als we dat willen? Nou, niet helemaal. Want uh, leidraad ook voor uh, de commissie van Geel zal zijn Natura 2000. Dat is een Europese richtlijn om de vogelsoorten in het gebied. Dat zijn er 31. Uh, die moeten beschermd worden. Dat zijn beschermde soorten. Uh, dat is een Europese afspraak, daar kunnen we niet aan voorbij. Dus alles staat ten dienste van die 31 soorten vogels. En die hebben nu eenmaal begraast grasland nodig. Want doen we daar niks, wordt dat niet begraast... dan groeit het daar helemaal dicht en dan worden die vogels verdreven. Dus er zal in ieder geval iets moeten gebeuren in dat gebied... om het te blijven begrazen en om het toegankelijk te houden voor de vogels. Dat is de beperking waarbinnen ook deze commissie van Geel uh, zal hebben moeten werken. En waarbinnen dat nieuwe beleid, wat er vast en zeker aan zit te komen... zich zal moeten begeven. Jeroen de Jager, na drieën horen wij meer via jou... en dan praat ik ook Zeker. met Frank Berendsen. Hij is hoogleraar natuurbehoud en nauw betrokken geweest... bij de totstandkoming van die Oostvadersplassen. Veel vrouwen vinden het lastig om ouder te worden... zeggen Isa Hoes en Medina Schuurman. Ze schreven het I Am Life boek, zo spreek je het uit. I Am Life. Of live, live, I am live ja, dat boek. Dat is een gek, want ja, als het je denkt de de de I am, denk je live. Ja, maar I am live, ja. het is dus I am live boek. Dat, ja. u, dat hebben jullie <laughs> samen geschreven, jullie <laughs> tweede boek. Over hoe je jezelf fit, vitaal en aantrekkelijk kunt houden of voelen... na je veertigste. Ja. Dat is zo'n cruciale da ja, datum. Zij, of een jaar talf 40. <laughs> ja. Isa, waarom? Oh. Nou, um, eigenlijk zijn we erachter gekomen dat toen wij anderhalf twee jaar geleden aan het andere boek, het eerste boek begonnen, Te Lijf De Kunst van het Mooi Ouder Worden, dat um, wij waren op zoek naar hoe, hoe worden wij fijn ouder. En dat dachten wij toen vanuit onze leeftijdsfase, en toen waren we 46, 48. Ja. Nu zijn we twee jaar verder, en zijn we erachter gekomen dat je eigenlijk al vanaf je veertigste dat er van alles gaat veranderen in ons uh, systeem is het een beetje preventief... om al rond je veertigste hiermee te gaan, mee te gaan uh, beginnen. Want waar kwam je achter dan? Nou, de, de grootste schok was eigenlijk... dat een overgangsconsulente ons vertelde... dat vanaf je veertigste je al uh, klachten kunt hebben... die overgangsgerelateerd zijn. En die, waar je dan dus überhaupt niet aan denkt. Ook huisartsen niet. Zoals? Stemmingswisselingen, uh, kortlontje, slapeloosheid, depressie... neerslachtigheid. Nou, een beetje in die hoek emotionele schommelingen, en dat je dan een verkeerde diagnose krijgt, burn-out. Dat is logischer bij een vrouw van 40, dan dat je denkt aan de overgang. Ja, ook een dokter denkt daar niet aan de overgang. Nee. nee, nog steeds niet. Nog steeds te weinig. Omdat hij onbekend is met die ja. gevolgen van de overgang? De bijscholingscursussen die huisartsen moeten doen... De, overgangs, de cursus over de overgang, die wordt heel weinig bezocht. En heeft dat ook te maken met dat het toch ja, een soort van taboe is dan? Nou, blijkbaar wel, ja. Dat is best maar merken jullie ja. dat zelf, uh, als je het erover hebt... Ja, wij, wij merken dus dat vrouwen zelf, als ze klachten hebben... het heel moeilijk vinden om, om het daarover te hebben. En omdat wij dat wel hebben gedaan... dat ook vrouwen naar ons toekomen van... Oh, ik snap ineens wat er met me aan de hand is. En of zeggen ze liever... ja, ik heb het heel erg druk en door stress Ja. Voel ik ja, niet zo. Wel. Nou, en wat we nu net even vergaten te zeggen... dit waren een beetje de psychische problemen. Maar Er zijn ook heel veel fysieke problemen. En ook seksuele problemen. En dat is helemaal natuurlijk iets waar je niet zo makkelijk over gaat praten. Ja. Ja. Maar en waar jullie... wel heel veel vrouwen last van hebben. En ja, dan gaan want... mensen misschien zeggen, wat hebben jullie dan? Nou, wij hebben dat gelukkig niet. Maar we hebben van die ja. overgangsconsulenten... Dat had ik net vroeg, maar... Nee, we hebben van de overgangsconsulenten gehoord... dat uh, daar ontzettend... Ik weet niet meer het percentage, maar op 55 veel... van de vrouwen die in de overgang zitten... hebben last van vaginale droogheid. Dat is echt de grootste klacht. En dat zorgt voor heel veel pijnlijke... letterlijk en verhuurlijk pijnlijke situaties. Ja, het is iets wat jullie niet hebben. Want dat zeggen dan alle vrouwen natuurlijk. Ik heb het niet, maar het kan wel gebeuren. Ja, ja zeker. Ja. ja. En dan is het heel vervelend en moeilijk om over te praten. Jullie schrijven er dus over, begrijp ja. ik, in dat boek. Overigens, in hoeverre zijn vrouwen hierin dan zelf vaak ook hun grootste vijand... omdat ze bijvoorbeeld hardnekkig jong willen ja, blijven? Ja, nou dat... Of... dat is heel interessant. Ja. En daar, we zijn ook een beetje bezig met die tendens een beetje te veranderen. Van waarom mogen we eigenlijk niet oud worden? Wij staan een beetje op het punt om dat te worden. De, de, de wallen en de kringen. Nou, je die, ziet het totaal niet. Nee, <laughs> Dank je wel. Zo. Maar het is wel zo. Dus wij voelen het ook. En het doet wat met je. Want deze hele maatschappij is eigenlijk geënt op jong, fris en fruitig. En wat moeten wij dan? Terwijl we leven allemaal langer. Mannen en vrouwen. Dus we ja. moeten nog veel meer tijd ook actief werken. Nou, en we zijn ook gewoon in de bloei van ons leven. Precies. En dat is ook mooi. Deze tijd is maar waarom, heel anders. Dan? Waarom ben je dan nu in de bloei van je leven? Ik, ik denk dat wij, als dan zeg ik even wij, een, een hoop bullshit achter ons hebben gelaten. En dat wij heel veel, uh, uh, veel meer dan, denk ik, de generaties voor ons bezig kunnen zijn met hoe we ons voelen uh, en hoe we ons willen voelen. Als ik kijk naar de generaties voor ons, die waren na de oorlog bezig met overleven. En wij zijn, hebben weer een andere fase. En wij zijn allemaal bezig... Ook onze kinderen, hoe voel je je lieverd? Gaat het wel goed? En dat is ook mooi. Want jullie kunnen genieten je... van de voordelen die het ouder worden ook oplevert. Zeker, ja, we hopen rijkdom en wijsheid door al die jaren mee. Ik, ik wil er heel lang met jullie over doorpraten. Oh, maar oh, jullie zijn hier omdat oh, jullie oh ja. de optimisten van oh, de dag zijn. En dan mag je gewoon zelf proberen de luisteraar te overtuigen van je standpunt. Dus ja. ik zou zeggen, de microfoons in dit geval zijn voor jullie. Isa Hoes en Medina Schuurman, onze optimisten van de dag. Ja. Het is aan ons, dames van 40PLUS. Het is geen kattenpis, de overgang. Opvliegers, sombere buien, felle emoties, een haperend lijf... en alle gevolgen die deze verwarring en veranderingen hebben... voor jezelf, je relaties, je seksleven en je werk. Je kunt zeggen dat de ouder wordende vrouw een extra strijd te voeren heeft... omdat ze vrouw is en omdat ze ouder wordt is uitgerangeerd. Maar draai het eens om en kijk wat je wint in deze periode. Het leuke aan ouder worden vinden wij dat we minder onzeker zijn. Ook in ons werk. We hebben veel meer lef dan vroeger. We durven nu meer buiten de gebaande paden te treden. We durven nu dingen te doen waar we vroeger alleen maar van droomden. Bovendien weten we veel beter wat we niet willen. Maak daarom eens de balans op, juist nu je in de overgang bent. Wat heb je gedaan met je leven en wat wil je nog doen? Je hebt als het goed is nog 30 of 40 jaar voor de boeg. Bedenk wat je daarmee wilt en grijp je kansen. Als je dat nog niet gedaan hebt, is dit het moment. Maak vanaf nu keuzes die goed zijn voor jou. En het is nooit te laat. Al die levenservaring, die opgedane wijsheid... het relativeringsvermogen, al die door de jaren heen opgedane kennis... heeft deze maatschappij juist zo hard nodig. Ja, dus trek eens een leuke jurk aan. Geef jezelf een schop onder de kont en laat jezelf zien. Met buikje of zonder. Get your act together, woman. En op naar die mooie tweede helft. Precies. En nu we ouder zijn, hebben we gewoon weg het recht... om meer scheid aan alles te hebben. Hell je. Yeah. Durf te leven op je eigen wijze. Wees eigenwijs. Alleen zo hou je energie over voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Ja, en laten we niet meer wijzen, niet klagen en achteroverleunen... maar elkaar ondersteunen en samenwerken... en het goede voorbeeld geven aan de volgende generatie. Zeker ook aan onze kinderen. Laten we het oppakken waar de feministen in de jaren 80 gestopt zijn. Want er zijn nog zaken te regelen op veel gebieden. De overgang, vrouw zijn, ouder worden, werk- en moederschap... en man vrouw zaken zoals de liefde. Wanneer gaan we thuis en op de werkvloer goed voor onszelf zorgen... en de ruimte innemen die we nodig hebben... Hebben? Wanneer gaan we goed onderhandelen over ons salaris? Op wie wachten we? Het is aan ons. Niet alleen aan ons, maar wel ook aan ons. Was Wildas dat vibe? Alles bieden? maar wat je wilt is vaak niet wat je nodig hebt. Daar zijn wij wel achtergekomen. Tussen je 20ste en 40ste levensjaar jaag je alles na wat je wilt. Terwijl het in deze fase meer gaat over acceptatie en loslaten. Van je jeugd, de schijn, de red race, de verwachtingen. De fase van vruchtbaarheid is voorbij. En je krijgt er iets heel waardevols voor terug. Eigenwijsheid en kracht. Inzicht en relativering. Humor en empathie. Maar ook verbondenheid. Ten diepste lijken we namelijk veel meer op elkaar... dan dat we van elkaar verschillen. Kortom, het, het is, is aan ons. ons. <laughs> Zeiden zij tegen drie mannen in de studio. En natuurlijk tegen u als luisteraar Isa Hoes... en Medina Schuurman onze optimisten van de dag. Dank dat jullie hier waren. Alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag... en van Radio 1. Een 15e-eeuwse schilderij dat in 1960 werd geroofd... uit Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is terug op zijn plek. We werden getipt door een Duitse verzamelaar. Die zei van, uh, ja dat schilderijtje, is dat echt dat schilderij wat toen en toen gestolen is. En toen hij die mail stuurde, nou, toen wist ik direct dat het dat schilderij was. Het is niet voor het eerst dat verdwenen kunst weer opduikt... Twee bronzen paarden, favoriete beelden van Hitler... stonden sinds 1939 voor de Rijkskanselarij. En na de oorlog waren ze zoek. Maar in 2015 werden ze eindelijk teruggevonden... dankzij de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand. En met hem praat ik straks over deze spraakmakende zaak. En meteen Rosdorff is bezig voor feit of fictie... om uit te zoeken hoe het zit met het draagvlak voor de fietshelm in Nederland. Dus heb je al een beetje welke kant het op hem? Ja, De minister zegt in ieder geval, de minister van verkeer... die zegt dat er helemaal geen uh, draagvlak voor is... En, um... Ja, ze zou wel eens een beetje gelijk kunnen hebben. Uh, maar we zijn nog druk aan het bellen met onder andere het SOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Maar er zit ook nog meer uh, in de pijplijn. De definitieve uitslag ja. dus zo direct na het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mark Hokken. Het aantal grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen... moet voor de winter zijn teruggebracht tot 1100. Dat adviseert de onderzoekscommissie die heeft gekeken... naar hoe de provincie Flevoland om moet gaan met het natuurgebied.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 Het OM zei verder dat ook de moeder van de kinderen wordt vervolgd... omdat zij wist van het wangedrag. De vader vindt dat hij onschuldig is. Verkeersinformatie van de AWB John Bakker. Met vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, 3 kilometer. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. En op de N208 van Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom, 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging nog geen 10 minuten. Eén vandaag. Niet alleen groot grazers, maar ook de wolf lijkt definitief terug te zijn in Nederland. Waar die tot voor kort heel af en toe werd gezien, wordt hij nu iedere dag wel eens ergens, ergens gespot. En hij richt schade aan. Je komt s morgens bij je schapen en dan liggen ze dood op de grond. En niet een beetje dood, maar heel erg dood. Oren eraf, neuzen eraf, uh, buik helemaal open. Uit DNA-onderzoek blijkt dat in Drenthe de dader van zes doodgebeten schapen inderdaad een wolf is. Sterker nog, het blijkt niet om één, maar om tenminste twee wolven te gaan. Onze verslaggever Roos Oosterbaan is deze week op zoek naar die wolven. Lukte dat de afgelopen dagen in Drenthe nog niet zo goed? Vandaag is ze de grens overgegaan. De grens van Nederland en Duitsland, waar ze met ecoloog Erwin van Manen meer geluk hoopt te hebben. Dit is echt een, een duidelijke keutel van een wolf. Er zitten uh, haren van, uh, van herten in. Even inpoeren poeren wat erin zit. Ja, ik, kan, ik oh. heb een stokje erbij. Hoor. Dit is namelijk ook het gebied waar u vaker op zoek gaat naar, naar die wolf. Dat klopt, ja. En uh, nou ja, die, die, die die zoek je uh, aan de hand van hun sporen. Die ze achterlaten op de zogenaamde runways. Dat zijn wissels die uh, die wolf vaak gebruiken in het landschap. En uh, hier zie je dan zo'n keutel. Dus hier zitten we op zo'n runway. We hebben deze keut ook vrij snel gevonden eigenlijk. Je ziet dan ook hier dat uh, met die, die, die uh, ruwe botrussen die erin zitten. Dit kan echt geen hondendrol zijn? Nee, dit, in dit geval niet. Komen ze er vanuit dit gebied nou naar Nederland? Uh, ja, dit is de dichtstbijzijnde, uh, zeg maar, wat ze noemen het wolvenfront. Hier net uh, in de buurt van Osnabruc. Nou, Die wolven die gaan nu vestigen in de bosgebieden tussen het grensgebied en de Tutteboegewald. En van daaruit zullen we ook steeds meer jonge wolven uh, onze kant op uh, zien komen. Maar waarom nu dan? Uh, nou ja, de, de geschikte gebieden in Duitsland, uh, dat zijn dan grootschalige bos- en heidegebieden, uh, die raken nu uh, vol. Uh, daar zijn nu roedels gevestigd. En dat wolvenfront uh, van die wolvenroedels, dat schuift onze kant op. Is dat nou iets om blij van te worden? Ja, ik, ik ben er zelf wat kritisch over ook. Ik denk dat, uh, ja, dat we toch een, een, een, toch een behoorlijk druk landje zijn in Nederland. Met veel drukke wegen, verstedelijking, overal recreatie. Mensen met hun belangen, schapen, honden, noem maar op. Dat het voor die wolf misschien uh, ja, toch, toch soms ook uh, ja, wat, wat minder leuk zou kunnen zijn hier in Nederland. En daar in een benarde situatie terecht zou kunnen komen. Want u zegt, nou, de wolf kan in de bedarde situatie terechtkomen... maar hoe zit het met de veiligheid van onze schapen en uh, nou, van onszelf? Nou het valt niet te ontkennen dat een wolf een schaapje lust. En dat is iets waar we, ja, daar kunnen we aan wennen. Daar kunnen we een soort tolerantie voor opbouwen. Want uh, je kan een compensatiesysteem, uh, is inmiddels ingesteld ook. Um, maar daarnaast ook gewoon de wil van mensen in het algemeen... om ook die wolf te kunnen tolereren. En weten dat het een roofdier is, die ze nu en dan ook een schaapje pakt. Nou, hier, hier zie je een typisch wolvenspoor. Uh, oh, kijk, waar? Hier in het zand... Je ziet heel mooi een rechte lijn lopen. Hier is één print. Zie je, dat is echt ja. een duidelijke print. Heel mooi symmetrisch. Die achterzwol ook heel mooi. Ja. En dat loopt dan in zo'n lineair rechte lijn hier over het pad heen. En hoe lang geleden was dit? Ik schat dit op uh, een hooguit twee dagen oud. Of een dag of twee. Oh, ik, ik hoopte vijf minuten geleden. We zien het misschien nog, maar nee. Nee, nee. Ja, je, je, moet, uh, je moet het hiermee doen eigenlijk. Ja, dat we hem hier nou toch zouden tegenkomen, zouden we dan voor ons leven moeten vrezen? Nee, absoluut niet. De wolf is niet een gevaar voor de mens? In, in de meeste gevallen niet. Uh, een ongeluk zou kunnen gebeuren en dat is ook wel gebeurd. Uh, maar de kans daarop is zo klein als je het vergelijkt met andere gevaren die er bestaan. Uh, dus nee, ik denk niet dat de wolf uh, een, een gevaar zal zijn. De, de wolf vreest ook heel sterk voor de mens. Wat moet er gebeuren voor de wolf zich wel in Nederland kan vestigen? Ja, ik zou veel meer inzetten op, uh, op wildere natuur in Nederland. Grotere natuurgebieden in plaats van het inperken van natuurgebieden. En ook meer verbondenheid. En zodra je de grens overgaat naar Duitsland, zoals hier... dan zie je gewoon ook veel meer wildheid in het landschap. Veel meer ruimte, veel meer rust. Veel meer mogelijkheid voor dieren als uh, de wolf. Maar ook de links, die langzaam maar zeker deze kant op komt. De links? Ja, de links. Dus die zou je op de mijn eventueel ook wel in het grensgebied kunnen verwachten. Maar als wij al uh, in een kramp schieten als er een wolf gezien is... dan wordt het uh, een leuk feest als er links echt hier uh, heen komt. Ja, dat is eigenlijk een beetje de stille... Uh, die maakt de stille opmars onze kant op en daar hoor je weinig over. Maar ze zijn nu wel gesignaleerd al met voorplanting in de buurt van Osnabrück. Als u nou hier zo'n spoor ziet uh, liggen, wat voelt u dan? Ja, spanning. Ja, uh, excitement, zoals we het Engels zeggen. Uh, het op het spoor zijn van de wolf, dat, dat blijft gewoon mooi. Dat blijft boeien. Ja, Daar leef ik voor, moet ik zeggen. Daar leeft u voor zelf? Ja, daar leef ik voor, ja? ja. Het is niet gelukt, hè? Nee, dit keer niet. Maar hoe vaker je op pad gaat, hoe groter de kans... dat je toch in één keer zo'n wolf uh, tegenkomt. En naarmate die wolven ook talrijker worden... wordt die kans alleen maar groter. En dan met straks hier ook over de grenzen uh, terug in Nederland misschien? Wellicht... Het, de toekomst zal het leren, ook uh, voor wat betreft de wolf... die eigenlijk ook, uh, uiteindelijk ook een keuze maakt of hij hier wil blijven of niet. Geen wolf gezien, helaas. Maar morgen staat Roos dan toch eindelijk oog in oog met een wolf. Laten we heel veel van dichterbij gaan bekijken. Ja, Hij is nu hier, hier, hier opgesteld, want hij is inmiddels dood. Nieuws via de NOS. De Deense uitvinder Peter Matze heeft levenslang gekregen... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. En om vorig jaar nam hij haar mee voor een tocht in zijn zelfgebouwde duikboot. En die zonk de volgende dag. Martse werd gered, maar Wal was spoorloos. Haar lichaamsdelen spoelden later aan. NOS-correspondent Rolien Kreton was bij de uitspraak in Kopenhagen. Rolien, was Matse er ook bij? Ja, hij was er zelf bij. Hij zat naast een advocaat geconcentreerd te luisteren. En er was heel weinig aan hem te zien. Hij reageerde niet op de uitspraak? Nee, hij bleef eigenlijk onbewogen en liet geen emoties zien. En dat is eigenlijk net zoals de hele rechtszaak. Dus uh, hij, je kunt, je, er zijn geen, waren geen emoties bij hem te zien. Nee. Wat was de argumentatie van de rechtbank om hem levenslang te geven? Nou, De rechter vindt het, verhaal, het hele verhaal van Madsen zeer ongeloofwaardig. En dat komt omdat hij zijn verklaring meerdere malen heeft veranderd.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 Hij heeft gereedschap meegenomen wat normaal gesproken nooit uh, aan boord ligt. Dat, onder andere een zaag en verschillende uh, scherpe schroevendraaiers. Ja, en daarmee heeft hij de journalisten gemarteld, vermoord. Vervolgens heeft hij het lichaam in stukken gezaagd om zo bewijsmateriaal uh, te vernietigen.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 En volgens de rechter heeft hij deze fantasieën in uh, de praktijk gebracht en kwam de Zweedse journalisten toevallig op zijn weg accepteren om met hem mee te gaan, waarbij ze geen idee had hoe gevaarlijk hij in werkelijkheid was. Ja, hij reageerde tijdens het hele proces niet, zeg je, en ook niet op de uitspraak. Betekent dat ook dat hij zich neerlegt bij de uitspraak? Nee, hij heeft kort overleg met zijn advocaat... en heeft besloten om in hoger beroep te gaan. Dus dat betekent dat uh, ja, een deel van de getuigen opnieuw uh, zullen worden gehoord. En ja, dat de zaak uh, wordt voortgezet. Rolien Kreton vanuit Kopenhagen, dankjewel. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een 15e eeuw schilderij dat in 1960 werd geroofd... uit Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... is weer terug op zijn plek. We werden getipt door een Duitse verzamelaar. Die zei van, uh, ja, dat schilderijtje... is dat echt dat schilderij wat toen en toen gestolen is? En toen hij die mail stuurde, nou, toen wist ik direct dat het dat, dat schilderij was. Het gaat om een schilderij van de geboorte van Maria... van een onbekende kunstenaar... en hangt nu dus weer in het Boijmans van Beuningen. Het is niet voor het eerst dat verdwenen kunst weer opduikt... en misschien wel de meest spannend opgeloste kunstroof... is die van de bronzen paarden van Hitler uit 2015. In Nederlandse roofkunstjager kwam de twee favoriete paardenbeelden... van Hitler op het spoor en tipte de Duitse politie. Das ist schon ein äh, spektakulärer Fund, äh, zumal über Jahre nach diesen Sachen gesucht wurde und äh, bisher unerklärlich war, wo die Sachen hingelangt wo, sind und wie überhaupt diese tonnenschweren Gegenstände transportiert werden konnten. Ja, wie had die zware paarden kunnen transporteren? Uh, het werd dus ontdekt door een roofkunstjager uit Nederland. Dat is Arthur Brand. Hij is betrokken geweest bij het oplossen van meerdere spraakmakende kunstroven en vervalsingen ook van de 21ste eeuw. En uh, ik heb contact met hem. Goedemiddag, meneer Brand. Goedemiddag. Ja, u heeft uh, een flinke carrière als roofkunstjager achter de rug. Uh, even de, in, in dat kader, hoe groot vindt u die vondst van het paneeltje van Maria? Nou, ten eerste is het een heel mooi schilderijtje. Uh, er staan foto's op het internet. En ten tweede is het toch wel vrij opmerkelijk... als zoiets na 60 jaar weer opduikt. Uh, een merendeel van de gestolen kunst zie je gewoon nooit meer terug. Dus ja, uh, ik kan me de, de blijdschap wel voorstellen van dat museum. Die hadden dat nooit meer verwacht. Want hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat je het weer terugvindt? Ja, uh, wereldwijd komt zo'n... Nou, hooguit 10% van de gestolen kunst ooit weer terug. Dus ja, dan, uh, en hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Ja, dit schilderijtje werd, begrijp ik, uh, aangetroffen op een veiling. Iemand die dacht, hé, hey, dit klopt niet. Uh, dus dat, dat is meer toeval eigenlijk dan, dan speurzin. Ja, dit is... Uh, kijk, je moet je, je moet je de jaren zestig voorstellen... er was... Uh, jonge luisteraars kunnen zich dat vast niet eens voorstellen... maar er was geen internet. Uh, ja, hoe, hoe moest je weten dat een schilderij gestolen was? Ja, en uh, tegenwoordig is het natuurlijk wat makkelijker... Uh, als je tegenwoordig een schilderij steelt... dan weet je dat de volgende morgen dat het journaal ermee begint... als je het bij een grote, groot museum weghaalt. Dus het was een andere tijd en daarom is het uh, zo ja, merkwaardig dat het nu toch opduikt. Maar bij toeval inderdaad, ja. ja. U spoort gestolen kunst op. U heeft dus die paarden van Hitler opgespoord, Maar eh, er zijn twee topstukken uit het Museum bijvoorbeeld gestolen... en die werden na zeven jaar toch weer teruggevonden. Eh, schilderijen uit het Museum, daar bent u ook bij betrokken geweest. Even over die paarden. Dat, dat is natuurlijk een ontzettend uh, aansprekend verhaal. Um, om welke beeldhouwwerken ging het precies? Nou, de Rijkskanselierij was het hoofdkwartier van de nazi's in Berlijn. Uh, Hitler resideerde daar. En voor de nazi's was kunst niet zomaar kunst. Het was echt een onderdeel van, van de propaganda. En Hitler was een kunstliefhebber. Dus je moet je voorstellen, de, of de beelden die hij om de Rijkskanselierij liet zetten... waren toch wel de topstukken van het Duitse Rijk. En deze twee bronzen paarden waar we het over hebben, van drie meter hoog... die stonden onder zijn werkkamer. Dus daar keek hij de hele dag op uit. En symbolisch waren het ook hele belangrijke uh, beelden. Want in een, in een cirkel van 100 meter om deze paarden heen is de Tweede Wereldoorlog uitgeroepen en geëindigd met de zelfmoord van Hitler in de bunker. Dus het zijn ook nog eens symbolisch uh, belangrijke werken. Ja, en u zegt het al: drie meter uh, hoog, uh, 40 ton begrijp ik, uh, waren ze zwaar, ieder paard op zich. Hoe hebben ze die in hemelsnaam daar weg kunnen krijgen? Nou, altijd is gedacht dat tijdens de slag om Berlijn, uh, toen 2,5 miljoen Russische soldaten uh, Berlijn overspoelden, dat die, al die grote beelden verdwenen waren, vernietigd waren. Dat heeft iedereen altijd gedacht. Alleen ja, een paar jaar geleden kreeg ik foto's in handen van uh, kleurenfoto's van die twee paarden. En in het begin ga je natuurlijk uit van de vervalsing. Want ja, iedereen weet toch dat die paarden uh, vals zijn. Of tenminste uh, niet meer echt uh, bestaan. Foto's van, van paarden zoals die er nu nog zouden staan? Ja, dus echt kleurenfoto's van die paarden. Maar ja, zoals ik net zei, uh, ze konden niet meer bestaan. Dus die ja. kleurenfoto moest nep zijn. En toen bent u ja, gaan en... speuren... Ja, en op een gegeven moment zie je dan de laatste beelden van Adolf Hitler. Uh, de meeste luisteraars zullen die wel kennen. Dat is de laatste keer dat Adolf Hitler uit de vurenbunker komt. De laatste keer dat hij daglicht ziet. En dan loopt hij nog één keer door de tuin van de Rijkskanselarij om een paar jonge soldaten. Het zijn 12, 13 jaar oude jongens. een medaille op te spelden. En ik zat te kijken en op de plek waar de paarden hadden moeten staan. En dit was net voor de slag van Berlijn begon stond geen paard meer, maar een lijfwacht van Adolf Hitler. En dat hield in dat Hitler waarschijnlijk die paarden verplaatst had... voor de slag om Berlijn. Dus en toen zag ik een u... keer rechtop. Ja, want dan toen moeten ze ik, dat er misschien nog zijn. toch niet? Ja, dan denk je van, zouden ze nog zijn? En ik heb toch een foto in mijn bezit. Ja, dan ga je... Ja, dan begint het echte werk. Dan moet je contact gaan zoeken met die mensen. Want het, het was nog steeds Duits staatsbezit. Dus je kunt die dingen niet zomaar verkopen. Nou ja, en uiteindelijk ben ik uh, die mensen op het spoor gekomen. Ik heb me voorgedaan als een vertegenwoordiger van een rijke Amerikaanse verzamelaar. Die niet bestond natuurlijk. Maar hij was zo echt op een gegeven moment in mijn hoofd. Dat ik werkelijk dacht dat hij dat bestond. Als ik dan tegen de man met wie ik handelde zei... van ik moet straks nog even uh, Dr. Moss, zo had ik hem genoemd, bellen... dan liep ik naar buiten en dan dacht ik ook, oh, moet Dr. Mos nog bellen. En dan dacht ik, oh nee, nou, hij bestaat helemaal niet. Ja, want U kwam maar in contact met de, de mensen teken. die die paarden wilden verkopen? Ja, daar kwam ik mee in contact. En dat was een tussenpersoon van uh, ja, toch wel oud-nazi's. En die wilden er vanaf, Ze vroegen 8 miljoen. Ja, en dan uh, begint het onderhandelen. En ze zijn heel, heel voorzichtig. Want ja, als ze gepakt worden, dan uh, hebben ze een probleem natuurlijk. Ja. Ja, toen heb ik de Duitse politie ingeschakeld en uh, zijn we aan de slag gegaan. En uiteindelijk is het dus gelukt, uh, toen ik meer namen los kreeg... om uh, ze te lokaliseren. En toen zijn uh, op, ik op 21 mei 2015... is er op zeven uh, op plaatsen in Duitsland inval gedaan door 200 politieagenten. Want ze stonden in een, een grote loods of zo... Of... Ja, uh, ze stonden, er werden dus op meerdere plekken invallen gedaan. Want ze wisten niet waar ze stonden. Uh, ze hebben ook nog een, een V1-raket gevonden. Een torpedo, allemaal op scherp. Dus het was, uh, het was behoorlijk nog gevaarlijk. gevaarlijk ook, ook ja. ja. En die en, paarden, want die, die, die, die waren even tussendoor nog even. Die, die waren, hadden een lange reis gemaakt, toch? Ja. Ja, die paden die waren, uh, na de oorlog, uh, waren ze gevonden door de Russen. En daar hebben ze tot 1989 in het geheim op een Russische legerbasis gestaan in Oost-Duitsland. Een paar naties kwamen die werk op het spoor, die hebben toen. Uh, onderhandeld met een, uh, een, een hele hoge Russische uh, legerofficier. En die heeft uiteindelijk voor een paar honderdduizend euro... die paarden verkocht. Maar moet je je voorstellen, een, een, een handel tussen oud-nazi's en communisten... dat was natuurlijk niet voor de buitenwereld bestemd. Niet, niet voor de handel... Nee, ik begrijp dat het FBI zegt dat in ieder geval... dat kunst is de derde zwarte markt van de wereld Alleen in drugs en wapens gaat meer geld om. Zo'n grote business ja. is het? Ja, het is een onvoorstelbaar grote business. Bijvoorbeeld met schilderijen. Um, 30% wat er aangeboden wordt, en dan heb ik het ook over de Grote Veilingenhuis, is gewoon vals. 30%? 30%. En als je dan uh, realiseert dat er wereldwijd tientallen miljarden omgaan in kunst. Ja, sommige kunstwerken, één schilderij, kan soms al, al 200-300 miljoen euro waard zijn. Dus ja, dat tikt al snel aan natuurlijk. In dit geval voldoende werk voor u ook in de toekomst. En vanmiddag trouwens presenteert u nog een beeld van Jan Havenmans, beeldhouwer. Dat u teruggevonden heeft en dat altijd voor uh, in Amsterdam-Zuid stond. Hè, dat weer teruggeplaatst gaat worden. Ja. Mensen die daar meer over willen weten, 17 juli begint de 16. Delige serie over roofkunstzaak op NPO 2. Succes dan zo direct bij de presentatie van het beeld van Jan Havermans en dank voor dit gesprek, Arthur Brandt. Dank. Feit of fictie? Ja, we hoorden het veel het nieuws vandaag uit CBS-cijfers. Blijkt dat er in 2017 voor het eerst meer verkeersdoden waren op de fiets dan in de auto. Ja, dat ja, is ontzettend opvallend. Als je dat uh, verkeerssoort, verkeersveiligheidsonderzoeken hoort, dan uh, gaan er altijd weer stemmen op voor het, het verplicht dragen van een fietshelm. Maar voor de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen, willen Nederlanders dat helemaal niet. Ik ben niet voor een, uh, voor een verplichte helm. Er is ook helemaal geen draagvlak voor uh, in Nederland. Je ziet zelfs Nederlanders op de ski overal nog zonder helm... Uh, terwijl het de anderen dat wel hebben. Nederlanders willen geen helm op, zegt de minister. Ja, en dat is inderdaad opvallend. Daarom hebben we dat voorgelegd aan Peter van der Knaap. Hij is directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... Verkeersveiligheid, het Zwof. Nou, Wij hebben in 2014 naar gekeken naar 18 maatregelen... Onder andere naar de effectiviteit en ook naar het draagvlak. En van die 18 maatregelen scoort een verplichte fietshelm-invoering... eigenlijk uh, het laagste van allemaal. Het fietshelm voor kinderen scoort iets minder laag. Maar het klopt dus dat uh, het draagvlak voor een verplichting van de fietshelm... Uh, dat, dat vrij laag is. Ja, de minister heeft gelijk. Nederland wil geen helm op. Verkeerskundige uh, Ton Hendricks, Verkeerskundige Ton Hendricks die herkent zich gewoon in de uitspraak van de minister. Nou, dat merken wij uh, uit de reacties van onze leden. Dat ze daar niet op, op zitten te wachten. Wel vaak voor hun kinderen. Dat vinden ze een goed idee. Maar voor zichzelf bijna nooit. Nee. Dus ook hier, volgens de ANWB-leden, nee tegen de Ja, Het wordt nog gekker. Rob Stomhorst van Veilig Verkeer Nederland... die herkent zich in de uitspraak van Van Nieuwenhuizen. Nederlanders die, die houden sowieso al niet van regeltjes. en uh, die zijn niet zo gek op uh, wanneer dingen uh, verplicht worden voorgeschreven... En uh, zeker niet uh, als, als fietsland uh, nummer één uh, willen we natuurlijk met onze, onze kop in de wind uh, fietsen. Ja, dat lijkt me ook wel prettig. Maar uh, als je valt en je hebt geen helm op, he, ernstige zaken, hersenletsels, et cetera, kun je met helm voorkomen, toch? Waarom, waarom zijn ze dan toch zo ja, maar, tegen de helm? Waar, waarom willen wij dat dus allemaal niet? Uh, dat heeft de ANWB ook aan haar leden gevraagd. Uit de reacties blijkt dat mensen het vervelend vinden om uh, met een helm te fietsen. Het gebruikselmarkt, dat als je boodschappen doet en steeds een helm mee moet zeulen, dat is vervelend. Maar ook uh, het, het, het vervelende dat je zo'n ding op je hoofd hebt en dat je, je nou, even simpel en banaal gezet, je haar door de war gaat. Ja, dat is voor sommige mensen ook een reden om geen helm te dragen. Als je, als je haar maar goed zit. Ja, Martijn, jij en ik hebben daar geen helemaal geen last, last van. Geen last. De kinhelm is nog niet uh, geïntroduceerd. Uitgevonden. Nee, dus bovenop het hoofd hebben we daar geen last van. Nee, voor kale mannen is het geen probleem. Maar je zou zeggen inderdaad veiligheid voorop. Ik was uh, benieuwd hoe het met wielrenners zit. Rob Stom, Stomhorst van Veilig Verkeer Nederland. Hij vertelt dit: Daar is het uh, draagvlak uh, ju juist goed. Want uh, dat hoort bij die sporten. Die renners die dragen altijd bij iedere ronde die ze rijden, dragen ze gewoon een helm. Als zij ze individueel aan het oefenen uh, of in het groepen, de periton dat oefenen, altijd de helm op. Ja, fietsers wel. En, en trouwens, we de minister ook nog zeggen dat Nederlanders... op de skipiste ook geen helm willen dragen. Zijn, zijn wij Nederlanders wat dat betreft echt eigenwijs? Ja, het is een soort Hollandietes, dat we helemaal nooit een ja. helm op willen. En we hebben gebeld met Bert Romani van de Nederlandse skivereniging... om die vraag te stellen. Hij reageert als volgt op de uitspraak van de minister. Ja, ik ben benieuwd waar zuid wintersport gaat. <laughs> nou, wij komen natuurlijk in uh, alle skigebieden waar vooral ook de Nederlanders zitten... En je kan rustig stellen dat meer dan 80% van de Nederlander met een helm schiet. Dus dat is absoluut niet waar. Ja, overigens ook mijn ervaring, inderdaad. Uh, maar, maar goed, als we alles dan op een rij zetten, wat we tot nu toe gehoord hebben met de uitspraak van Corf en Nieuwenhuizen: dat er geen draagvlak is voor fietshelmen. En dat Nederlanders zelfs op de skipisten uh, geen helm willen. Feit of ja, fictie? Voor het eerste stuk, hè, dat er geen draagvlak is voor het dragen van een helm op de fiets. Dat is echt een feit. Maar met de opmerking dat we ook op de piste geen helm willen dragen, dan schiet de minister een beetje door. 80% heeft daar gewoon braaf een helm op helder. Martijn Rostov, dankjewel. Zo direct horen we weer in trending vandaag. En zo direct gaan we ook meer praten over die Oostvaardersplassen. Want het advies, u hoort het in het nieuws, is er, het aantal grote grazers moet daar worden teruggebracht. We praten daarover. Ik uh, hoort Jeroen de Jager verslag doen vanaf uh, de presentatie. De plek waar dat rapport is gepresenteerd. En uh, we gaan ook met een hoogleraar praten die bij de totstandkoming van de Oostvaardersplassen is betrokken geweest.